4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Twee studenten van de Hans Hogeschool in Groningen zeggen dat ze de OV-chipkaart voor studenten hebben gekraakt. Ze hebben software ontwikkeld waarmee ze in een paar seconden van een weekkaart een weekendkaart kunnen maken. Dat vertelt een redacteur van de universiteitskant Groningen, die er morgen een artikel over publiceert. Dus stel je voor dat je een weekkaart hebt... je reist daar de hele week mee... op vrijdag zet je hem om naar een weekend-OV... kun je het weekend ook weer gratis reizen... en op maandag maak je er weer een week-OV van. Op die manier zouden studenten altijd gratis kunnen reizen... zonder dat de conducteur het merkt. Ook zeggen de studenten dat ze van een anonieme OV-chipkaart... een persoonlijke studenten-OV kunnen maken. Volgens de producent van de chipkaart TransLink Systems... is deze vorm van fraude bekend... en worden de gehekte kaarten ontdekt zodra studenten inchecken. De studenten zeggen dat dit niet opgaat, omdat dat met de studentenkaart op de meeste stations niet hoeft. De Tweede Kamer gaat akkoord met de bezuinigingen op het passend onderwijs. Minister Van Wijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op deze extra hulp voor leerlingen, die volgens regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV te duur is geworden. De oppositie is fel tegen de bezuiniging. Een Kamermeerderheid vindt wel dat de maatregel er niet toe mag leiden dat kinderen straks thuis zitten omdat scholen dicht moeten.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 Heineken verhoogt de prijs van bier. De brouwer wilde hogere prijzen voor grondstoffen doorberekenen aan de klanten. Niet alleen mout en hop zijn duurder geworden... maar ook het aluminium waarvan de bierblikjes worden gemaakt. Hoeveel duurder een Heineken biertje wordt is nog onbekend. Verder brengt Heineken in Europa naast het eigen bier... een aantal nieuwe merken op de markt. Dankzij eerdere kostenbesparingen... kon het concern vandaag onverwacht mooie jaarcijfers bekendmaken. De winst steeg met 20 procent, terwijl er minder bier werd verkocht.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 or a nice tour or whatever it wasn't meant to be I was beat by guys that were better than me and I you know I had a little bit of bad luck in the spring of 2009. Maar, but you know come to de time I was ready and En I got beat and that's what happens in sports but that's okay afgelopen zomer reed armstrong de tour voor de laatste keer hij werd 23e het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen begint de dag grijs, maar in de loop van de dag wordt het zonniger. Het wordt maximaal 3 graden in het noordoosten en 8 in het zuiden. De dagen daarna wordt het iets kouder. Aanweer verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan normaal op woensdag. Er staat in totaal nu zo'n 60 kilometer aan files. En de meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat 7 kilometer tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis is ook eens afgesloten. En de A29 bergen op Zoom Rotterdam. Die is nog steeds helemaal dicht tussen Willemstad en het knooppunt Hellegatsplein. Dat komt door een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens eerder vandaag. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via de A17 en de A16. Dat betekent dus langs Dordrecht over de Moerdijkbrug.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 Special Block. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is zes minuten over vier, woensdagmiddag En dat is voor ons in de Villa tijd eh, om over te gaan schakelen... naar ons eigen euroforum in Straatsburg. Normaal gesproken waren het niet dat eh, de lijn met Straatsburg... ergens onderweg in het ongereden is geraakt. Wij dus nog geen contact hebben. Het zou kunnen komen door eh, een van de onderwerpen... waar wij het over wilden gaan hebben. De verhuizing van eh, Brussel naar Straatsburg, Eén keer in maand. En ik kan me zomaar voorstellen dat uh, heel Europa wordt dan ingepakt in kisten en dozen en, en in koffers. En dan vertrekt het hele circus van Brussel naar Straatsburg. En ik, ik zie het zomaar voor me dat er ergens een snoertje of een microfoontje is blijven liggen. Waardoor wij nu het contact met onze eigen Eurowatcher Fred Stroobans nog niet kunnen krijgen. Hij zit daar met twee Europarlementariërs. En uh, zodra we contact met ze hebben, gaan we het in elk geval hebben over het laatste nieuws wat uit Europa tot ons komt. En dat gaat over over die omstreden Hongaarse mediawet. Hongarije zou de media enorm aan banden willen leggen. Uh, Europa heeft het land op de vingers getikt en ze hebben die wet nu aangepast. En uh, commissaris Nelly Kroes is degene die hierover gaat... heeft zich tot nu toe tevreden getoond... en moet zometeen in het parlement uit gaan leggen... waarom deze wet op deze manier nu wel zou kunnen. Uh, wij gaan maar eens even wachten of Nederland ooit nog contact kan krijgen... met de rest van Europa in Straatsburg. En tot die tijd gaan we luisteren naar muziek. Embrace van Dazzled Kid, Dazzled waren wij ook eventjes, maar nu is gelukkig alles weer helemaal goed met ons. En ook met de verbinding met Straatsburg. Waar wij gaan praten met ons euroforum van vandaag. Fred Strobands, collega Fred Strobands, euro-watcher van het Eerste Uur van de VPRO. Zit daar, dag Fred. Goedemiddag. Goedemiddag, wij horen elkaar, wonder boven wonder. Ja, Straatsburg is steeds moeilijker bereikbaar. Hè, Ik zei het al, shorts. volgens mij komt het door die hele verhuizing. Dan zijn er, blijven er ergens palletjes ja. en draadjes achter. Zo werkt ja. dat. Jij zit we het daar. we vervolg hier um, in Brussel blijven? Het lijkt ja. mij verstandiger. Daar kunnen we het misschien nog even over hebben. Ik weet niet of we daar nu de tijd nog voor hebben. Jij zit daar met Corine Wortman. Zij is Europarlementariër lid van het CDA. Dag mevrouw Wortman. Goedemiddag. Tevens vicevoorzitter van de EVP-fractie. Dat is de Christendemocratische fractie. En Bas Eikhout van GroenLinks zit daar ook. Dag Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wilde meteen maar even beginnen. Er is allerlei nieuws uit Europa, maar het eerste bij de kop pakken... dat is die omstreden mediawet van Hongarije. Hongarije is op dit moment ook nog eens de voorzitter van de EU, Pikante Tai. Een uh, mediawet die de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van de pers in Hongarije... enorm aan banden zou leggen. Ze hebben op hun kop gekregen van Nelly Kroes, eurocommissaris. Ze moesten die wet veranderen. Uh, het ging voornamelijk om een mediaraad die aangesteld zou worden... en allerlei controle uit wilde gaan oefenen. Afijn, ze moesten de boel veranderen... Is nu nieuws. Zij hebben dat blijkbaar veranderd. En mevrouw Kroes komt straks in het parlement uitleggen hoe zij daarover denkt en wat ze daarvan vindt. Fred, of is dat al gebeurd? Nee, dat is nog niet gebeurd. Het uh, parlement had gewoon een debat gepland. En uh, een aantal resoluties. Waarvan uh, één resolutie die toch echt uh, strenge wijzigingen wilde in die wet. Dat is een resolutie van de groenen, de liberalen, de socialisten en klein links. Mm -hmm. en, was er, en er komt een, of eh, dat zullen we dan uh, straks even bekijken. Ook nog een resolutie van uh, de ChristenDemocraten. Uh, die vonden dat alles eerst onderzocht uh, moest worden. Alvorens er uh, kritiek uh, geuit werd. Maar Nelly Kroes heeft, uh, is nu blij. Zij zegt in een ...blij te zijn met de voorgestelde wijzigingen van de Hongaarse regering. Het zijn ongeveer een drietal belangrijke punten. Mm -hmm. uh, in die wet stond dat de berichtgeving evenwichtig uh, moest zijn... Nou, Kroes uh, zei dat, dat je niet, niet zoiets kunt ople opleggen. Dus de Hongaarse regering heeft nu besloten... dat uh, deze eis alleen nog maar aan de omroepen zal worden opgelegd. En bijvoorbeeld niet aan internet of de kranten. En een tweede toegeving is, is dat uh, buitenlandse media... niet onder die Hongaarse mediawet zouden vallen. Ja. En nummer drie is, er zat, er zat een provisie in die wet op beledigen. Dat zou niet meer mogen. En uh, de Hongaren hebben het nu zo ge gewijzigd... dat beledigen niet mag, maar slechts alleen als het over haat staat gaat en over discriminatie. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste wijzigingen... ...die door de Hongaren zijn voorgesteld. Juist. En mevrouw Kroes, de commissaris Kroes... ...heeft dus nu al voor het, maar voor het debat... ...het is misschien ook wel zo duidelijk laten weten... ...dat zij hier wel mee kan leven. Ja. ja. Nou, ze is blij, Ik, zegt ze. Ze is blij ja. zelfs. Dat is nog een stapje blij verder. Ik wilde ze, eerst ja. maar eens Bas ja. Eickhout van GroenLinks vragen. Uh, want er was de, groen, uh, de GroenLinksers waren toch wel... ...ook uh, een van de grootste tegenstanders van deze wet. Uh, lijkt u dit ook afdoende? Kunt, kunt u hier ook mee leven? Bent u blij? Nee, wij zijn niet blij. We, we zagen dit gewoon aankomen. De vragen die de commissie, hè, commissaris Kroes, heeft gesteld... gewoon weken geleden, daar hadden wij al scherpe kritiek op. Ze keek echt alleen maar naar een paar hele strikte richtlijnen... en of daar dan kritiek op te brengen was vanuit de Europese Commissie. En wij hebben vanaf het begin gezegd... het gaat hier echt om een fundamentele vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting en meningsgaring, mediagaring. En dat wordt niet aangesproken. Dus wij verwachten, en dat hebben we vorige week ook al gezegd... Ja, met deze vragen zetten wij alleen maar uh, Hongarije het podium te geven om hun mm. eigen wet nog eens een keer. Ja, we, we gaan het op vier puntjes aanpassen. Commissaris Kroes is blij, want op haar vier puntjes wordt het aangepast. Maar wat wij het vooral zien is gewoon dat er op dit moment een Europese vlag op de Hongaarse modderschuit wordt geplaatst. Zo, die zit. Corine Wortman van het CDA, van de EVP-fractie. U was op voorhand al niet zo kritisch als uh, GroenLinks in dit geval. U zei, laten we nou eerst maar eens even afwachten, want het valt misschien allemaal wel mee. Dus ik kan me voorstellen dat u wel tevreden bent. Yes. Nou, kijk, wij wilden gewoon dat de Europese Commissie uh, ging kijken of dat de Hongaarse Mediawet voldoet aan onze Europese spelregels. Nou, die bleek, en als die op onderdelen niet voldoet, zou die moeten worden aangepast. Dat gebeurt nu. Kroes is tevreden. Dus daarmee is dat wat ons betreft in orde. En als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, dat ligt vast in verdragen. En als dat niet gerespecteerd wordt in lidstaten, dan kun je naar de rechter stappen. Mm -hmm. Dat is overal zo. Maar ik heb nu het gevoel dat uh, GroenLinks uh, met uh, twee maten gaat meten die gaat uh, als het ware nu bij de, aan de Hongaren dingen opleggen... die we aan andere Europese landen niet opleggen. En wat ons betreft, dat mediapluralisme binnen die uh, Europese spelregels... dat is aan de lidstaten hoe dat verder handen en voeten krijgt. En, uh, en, maar de principes, daar kun je altijd voor naar de rechter. Nee, joh, wij zijn... Nee, Groen, ja, GroenLinks hierbij, die wordt aangesproken. Wij zijn voor pluriformiteit van media... en daar heeft deze commissaris niet naar gekeken. Want dat zit... in in het had van Stuart niet naar gekeken. Dan nou wordt er gezegd dat eh, christen-democraten altijd voor eerlijke behandeling zijn. Er ligt op dit moment een resolutie in het parlement vanuit de christen-democraten. En die zeggen dat het allemaal manipulatieve kritiek was. Dat het allemaal onzin was. Dat zeggen de christen-democraten. Die hebben gewoon weer bezweken voor de druk van Orban. En zo gaat het altijd. We hadden Berlusconi. We hebben nu Orban. Moet ik uw resolutie voorlezen? Nee, dit is klinkklare nee, onzin. Ik zal het even dit voorlezen. Is dit is klinkklare onzin. Waar gaat het om? Waar de gaat het om? Het, gaat, het gaat erom dat uh, al weken terug we hier ook die, die discussie hebben gehad. Toen heeft de Europese Commissie gezegd... we gaan er naar kijken en als het niet deugt, dan wordt het aangepast. En dat, en, maar wat zie je hier aan de linkerzijde in dit parlement? Het is alsof we elke uh, plenaire vergadering... weer dezelfde grammofoonplaat gaan afdraaien. Maar de uh, pluriformiteit van de media en de principes die daar gelden... daar wil, willen onze christendemocraten geen punt of komma afdoen. En, nou, en u zegt dat alle... gebeurt ook niet ja. door deze wet, mevrouw Wortman? Nee, dat gebeurt niet door deze wet. En als het al zou gebeuren, dan kunnen uh, Hongaren... En ook Fransen en Britten die kunnen allemaal naar de rechten gaan. En daar krijgen ze hun gelijk. Mag ik op even. dit laatste? Ja, ja, ja, ja op dit laatste wil, wil ik even. even. Want, ja. want, want uh, straks komt er een debat. En in een aantal resoluties wordt er ook op aangedrongen. Uh, en er wordt dan tegemoet gekomen aan, aan de kritiek die mevrouw Wortmann daarnet heeft. Dat natuurlijk ook in andere Europese landen er allemaal dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. En uh, er wordt in een aantal resoluties nu op aangedrongen dat mevrouw Kroes er zou voor zorgen. Dat er een nieuwe, en niet alleen mevrouw Kroes... De hele commissie ervoor zou zorgen dat er nieuwe uh, richtlijnen komen in de Europese Unie. Uh, wat de media betreft. En die echt de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media in alle Europese landen zou gaan regelen. Oh ja, maar dat is op zich natuurlijk ook niet zo gek. Kan trouwens mevrouw Kroes meer doen dan ze nu doet? Heeft zij hier zeggenschap over? Kan zij iets doen aan uh, het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting? Dat is toch eigenlijk helemaal niet haar portefeuille? Het, nee, en, en, en daar zit natuurlijk ook weer een addertje onder het gras. Ik denk dat de Europese Commissie, die heel slim gespeeld heeft van bij het begin, hebben ze de commissaris die er wel over gaat, dat is mevrouw Redding. Tessel, je herentje nog wel, mevrouw Redding, dat was de mevrouw die zoveel kritiek op Frankrijk had over ja, de Roma. Zeker. En die ook lid is van de christendemocratische fractie. Die hebben ze van bij het begin uitgehouden. Dus mevrouw Kroes heeft alles op haar bord gekregen. En eigenlijk gaat Kroes niet over die fundamentele rechten. Mm. Nou, maar met alle respect, uiteindelijk ja, spreekt Kroes... Kroes spreekt namens de commissie. De commissie. Er is gewoon één commissie. En ook Kroes moet natuurlijk dat grondrechtenhandvest... waar wat onderdeel is van onze gro uh, grondrechten... daar kan zij ook op controleren. Alleen ze heeft die vrijheid niet gekregen van de Europese commissie. Omdat daar christendemocratische baas Barroso... wilde niet met haar christendemocratische vriendin in Luxemburg Redding... dat die daarover ging. Okay. Kortom, het wordt hier wederom een beetje onder het tapijt geveegd. Ik wilde overgaan, want dat debat gaat vanmiddag plaatsvinden. Dus wij kunnen nee. daarna altijd weer hierop terugkomen. Ik wilde nu eerst naar een ander... Een heel erg actueel punt. Dat is natuurlijk alles wat zich afspeelt in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. En dan in eerste instantie even niet over de houding van de EU... en de mening van de EU-lidstaten daarover, maar over een ander punt. En dat gaat om de immigrantenstroom die op gang is gekomen... bijvoorbeeld vanuit Tunesië door het omvallen van het regime daar. Italië klaagt de nood bij de collega-lidstaten. Wij krijgen ongelooflijk veel immigranten hier nu binnen jullie... We moeten ons helpen. Wij weten nu niet meer wat we moeten doen. En er verschijnt nu net een bericht hier op het ANP... dat de EU-landen onder geen beding Tunesiërs willen opvangen. Er wordt eigenlijk door de meeste landen gezegd... en ik weet niet of dat door onze twee parlementsleden beaamd kan worden. Uh, Tunesië is aan democratiseren. En voor een democratie vlucht men niet. Die help je opbouwen. Dus uh, uh, Italië, niet zeuren jullie. Wij helpen jullie in elk geval niet. En zorg maar dat, dat jullie van dit probleem afkomen. Ik wilde dit eerst eens voorleggen gaan Bas Eickhout van GroenLinks. Ja, dit toont gewoon het failliet van het uh, Europese asielbeleid en migratiebeleid aan. Kijk, Lampedusa is een eiland dat voor de kust ongeveer van Tunesië ligt. Dus dat daar ongelooflijk veel vluchtelingen nu komen, is nogal logisch. Daar kan Italië ook niet zo heel veel aan doen. Ja, ze hadden het eiland daar niet neer moeten leggen, maar dat hebben ze niet helemaal in de hand. Het probleem is, volgens Europese regelgeving is het zo... dat elke vluchteling of immigrant die in een land komt, in een Europees land... dat die lidstaat zelf de hele procedure moet doorlopen. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat Griekenland, Italië... de landen in de aan de Middellandse Zee... veel meer vluchtelingen krijgen. Daarom pleiten wij vanuit GroenLinks al jaren voor een veel solidairder migratiebeleid. We moeten elkaar helpen. Want anders gaat inderdaad Italië, die verzuipt hier gewoon in. In deze problematiek. Dat is onmenselijk, het is niet sociaal. En dit is echt, het haalt de solidariteit van Europa onderuit. Voordat het nog met vrouw Woordman gaat doen, Ja, dat is niet de oplossing om de deur open te zetten en Tunesiërs, Egyptenaren, Algerijnen allemaal uit te nodigen om in Europa te Ik komen. Wat we, doen, wat we moeten doen is zorgen dat we in de landen zelf de problemen oplossen. Dat de mens, Voor die mensen die nu naar Italië komen, die leven in, komen in onmenselijke situaties terecht. Dus het beste is zoveel mogelijk in de landen zelf. We moeten veel meer economische samenwerking op gaan zetten en ook veel meer helpen daar te ondersteunen om de democratie op te bouwen. Want ze komen naar hier, omdat er op dit moment geen droogbrood te verdienen is in Wat Tunesië. Wat vindt u dat? U... Niet... Ja, mevrouw ja? Ja, ik, ik, ja, ik weet niet of mevrouw Wortman gekeken heeft naar het, naar het nieuws... maar er is op dit moment een democratisering. Nou, die zijn we proberen op te pakken in Tunesië. Juist nu komen die vluchtelingen. Tuurlijk moeten we gaan helpen daar en moeten we de democratie opbouwen... maar op dit moment komen er juist die vluchtelingen omdat er zoveel ja, maar, aan de hand Eikoud, is. Dan kun je niet zeggen, ik zet, de deur, ik zet nee, maar, geen deur open. Eikoud, op dit moment zijn er vluchtelingen. Juist, juist, Wat doen we er nu aan? Nee, we gaan maar, we er nu aan doen? Dat is mijn vraag. Juist omdat... Nu ...op dit moment de democratisering aan de gang is. Europa is veel te afzijdig. Mevrouw Ashton, die zou daar uh, het voortouw moeten nemen... ...om vanuit Europa actief te helpen, de democratie te ondersteunen... ...om daar de zaak op te bouwen. Maar mevrouw Ashton is mevrouw absent... Ze is onzichtbaar, ze doet haar werk niet en daardoor blijft Europa, terwijl het om onze buren gaat, blijft Europa langs de zijlijn staan. En laten we het, daar het probleem aanpakken en echt hen helpen om in het land zelf die opbouw te plegen. Want nogmaals, hier in... ...om oh, hier in zo. allerlei vlucht, vluchtelingenkampen dat te gaan zitten. Het is echt wel een onderwerp hoor. Ja, ik wilde jou vragen. Ja. Jij loopt daar in de wandelgangen en schrijft er van alles ja. en nog wat op. Is dit inderdaad, het, dat wat mevrouw Wortman nu zegt, een beetje het gevoel in het parlement? We hebben ons, of mevrouw Ashton dan, maar goed, dat is, dat is de, de buitenlandchef van Europa. We hebben ons een beetje te lang afzijde gehouden en ja, nu zouden dus we dat, wat moeten dat doen, maar het is wat laat. Iedereen, dat vindt echt iedereen met Egypte, met uh, Tunesië, maar nu gaat het verder. Hè, met uh, met uh, Jemen, of met Algerije, of met Iran. Uh, het, uh, men heeft het algemene gevoel dat die nieuwe diplomatieke dienst van mevrouw Ashton... eigenlijk onze nieuwe minister, Europees minister van Buitenlandse Zaken... gewoon de hele tijd afwezig is uh, gebleven. Mm -hmm. uh, en nu probeert men, uh, men is volop bezig, zeker hier in het parlement... om na te denken over de toekomst. En met grote woorden wordt nu al geroepen... ja, we moeten een Marshallplan uh, klaar hebben voor uh, de hele regio voor Noord-Afrika, voor het Midden-Oosten... voor al die democratische, democratiserende Arabische landen. Misschien binnenkort ook Iran, wie weet. En misschien moeten daar, moeten daar geen miljoenen... maar zelfs miljarden uh, ingestopt worden. Dat, Omdat heeft me natuurlijk mevrouw, vindt, dat heeft ja. mevrouw Ashton nu zelf dus ook gezegd. Zij bepleit dat. Ze is nu geloof ik ja, in Tunesië. Ja, ze is nu net in of... Tunesië geweest. Ja. Ja, en daar heeft ze toch bepleit dat er miljarden... in elk geval voor nu en voor alles wat er nog komen gaat... vrijgemaakt moet worden. Ja, ja. maar er is nog één dingetje terugkomende... op uh, die kwestie van die uh, vluchtelingen. Zeker. Um, de, uh, de, uh, de, uh, eergisteren zei hier het Europese parlement... de leider van de Groenen, de heer Daniel cohn uh, bendit ja. dat het natuurlijk heel hypocriet allemaal is. Want dat dus ja, jarenlang de, de Europese Unie en Europese landen... zoals Italië bijvoorbeeld, dicta dictators in Noord-Afrika gebruikt heeft... om vluchtelingenstromen tegen te houden. Bijvoorbeeld meneer Gaddafi. Daar heeft Berlusconi nog steeds afspraken mee hierover. Om vluchtelingen in Libië uh, te houden. Men heeft ook met Ben Ali afspraken gemaakt. Men heeft ook met Mubarak afspraken gemaakt om, om, om, om eventueel uh, vluchtelingenstromen tegen te houden. En dit is natuurlijk een beetje hypocriet. Hè? Nu uh, inderdaad het, een bewind in elkaar gestort is, er geen dictator meer is... om zeg maar samen met de EU die vluchtelingenstromen in goede kanalen te leiden. Uh, zeuren dat uh, nu de deur open staat is een klein beetje hypocriet. Want wat, wat verkies je, democratie of een dictator? En, en Daniel Cohn bendit die zei dus deze week, uh, of moeten we gewoon, hebben we misschien uh, uh, dictators nodig om onze stabiliteit in Europa Mevrouw te verbeteren. Mevrouw Wortman, geeft u daar de, de, de, bij, bij monden van uh, Fred Strohmans op, uh, op dit verhaal van Heeft u Bendit een antwoord op? Nou ja, die vluchtelingenstromen, dat is een symptoom van een ziek kind. We hebben allemaal gezien dat de bevolking in opstand is gekomen tegen een regime en democratie wil. En we moeten die bevolking ondersteunen en daar moeten we ons op inzetten, maar we moeten er wel voor zorgen en daarom ben ik eh, ook eh, voor om actief hulp te gaan geven, want enorme massa's mensen die Europa inkomen, dat is voor die mensen geen oplossing en het is voor het land geen oplossing. Dus om ter plekke te helpen, de opbouw van de democratie, dat dat de mensen daar ook economisch een toekomst kunnen hebben. Dat is voor die mensen veel beter. En daarmee hebben we veel meer stabiliteit bij onze, bij onze buurlanden. Dus een hele actieve inzet uh, van Europa is hard nodig. Ja, het is natuurlijk uit. heel duidelijk. Ja, het is heel duidelijk. Europa heeft ongelooflijk veel boter op haar hoofd. We hebben jarenlang die democratische of die, dicta, die dictators in Noord-Afrika gesteund om zogenaamde stabiliteit te krijgen. Nou, we zien nu wat daar gebeurt. Dus absoluut, Ashton loopt achter de feiten aan. Europa loopt achter de feiten aan. Het wordt nu zaak dat wij die democratisering die nu plaatsvindt ondersteunen. Mm -hmm. En dat moeten we echt heel duidelijk doen. Tegelijkertijd, de vluchtelingenstromen zijn er nu. Daar moeten we ook iets aan doen. En nogmaals, het failliet van ons eigen vluchtelingenbeleid namens de EU is hiermee ook wederom aangetoond. En te zeggen van ja, Italië die zet de deur open, echt klinklare onzin. Wij zullen nu Italië ook moeten helpen om om dit op te lossen. Dit is een gezamenlijk Europees probleem. We moeten in Noord-Afrika werken en we moeten in ons eigen asielbeleid werken. Dat is de opgave voor EU en niets meer en niets minder. Laten we tenslotte nog even gaan naar Merkel en Sarkozy. Wanneer hebben we het niet over ze? Dus Duitsland en Frankrijk. Die weten namelijk precies hoe het verder moet met Europa als het om de economie gaat. Namelijk een uh, gezamenlijk economisch beleid, waarin pensioenbeleid, loonbeleid, belastingen, uh, allemaal moet dat centraal geregeld gaan worden. Dat werd bij ...bij de andere lidstaten gezien als een soort dictaat van de twee groten. En uh, onder andere ook Nederland was er helemaal niet blij mee, Fred. Maar uh, de, de, de storm lijkt een beetje genu geluwd na gisteren... ...want de ministers van Financiën zijn bijeen geweest... ...en ineens weten ze dit plannetje toch wel in te passen. Nou, het dus is een beetje een dubbel verhaal. Aan de ene kant uh, zien uh, mevrouw Merkel en de heer Sarkozy in... dat er voor de hele eurozone een gemeenschappelijk fiscaal en economisch beleid moet uh, komen. Dat hebben ze nu toegegeven. De vraag is alleen, hoe vul je dat nu in? En het Europese parlement is niet zo gelukkig met het feit dat er een plannetje uit Berlijn uh, op tafel is gelegd. Het is een non-paper, men had dat nooit mogen zien, waar al heel concrete voorstellen in staan. Want het parlement heeft zoiets, nou dat moet nu de commissie doen, anders staan wij buiten spel... En wij kunnen die staatsleiders niet controleren, maar we kunnen natuurlijk wel de Europese Commissie uh, uh, controleren. En, uh, maar mevrouw Merkel die heeft natuurlijk wel die voorwaarden op tafel gelegd. Omdat er een discussie was over de uitbreiding van dat hulpfonds. Om, uh, om zeg maar landen die in de problemen komen te steunen. Blijkbaar is men daartoe nu ook bereid. De vraag is nu alleen. Men, men is akkoord over uh, zeg maar een soort gemeenschappelijk, economisch en fiscaal beleid in de landen. Maar hoe gaat dat er nu uitzien? En er komen twee uh, Europe, uh, nou, zeg maar Brusselse tops over. Eentje op 11 maart en eentje eind 23 of 24 maart. Even twee, uh, uh, of, uh, een vraag aan beide. Corine Wortman en Bas Eickhout, waarop op een kort antwoord. Als al blijkt dat er een, een soort dictaat bijvoorbeeld van, van mevrouw Merkel zou liggen. Maar waarvan iedereen zegt, ja, dat is een top idee. Zeg, wat hartstikke goed, zo moeten we het gaan doen. Zou je dan alleen niet moeten te doen omdat het een dictaat van Duitsland is. Mevrouw nou, het is een, uh, het is een dictaat wat alleen in de wandelgangen circuleert... en wat op wil leggen aan de Europese lidstaten... alles wat betreft pensioenleeftijd. Daar zijn we het niet mee eens. Maar dat we met elkaar de concurrentiekracht moeten versterken, dat wel. Maar daar ligt een prachtig pakket wetgeving van de Europese Commissie voor... die dat allemaal weer regelen. Maar ja, gelukkig gisteren... In, de, ministers, de ministers van Financiën gisteren... die hebben laten merken dat ze daar enthousiast over zijn. Laten we het dan daarover hebben. Dat is een plan wat op de tafel ligt. En dan dan Kunnen we ook echt daarmee verder komen, dus Bas geen e dictaat vanuit Berlijn? Bas Eickhout, ja, volgens mij, moet het heel duidelijk inderdaad proces en inhoud scheiden. Het proces verdient geen schoonheidsprijs, maar op de inhoud ja. zitten er absoluut plannen in. Wat uiteindelijk gaat zegt van deze eurocrisis kunnen we alleen overheersen over meesteren als wij gezamenlijk gaan samenwerken in Brussel. Meer mm -hmm. samenwerking daar, dat moet dus gebeuren. Dus ik zou veel meer pleiten als Europees parlement om arm. Merkels plan, maar ga zorgen voor dat je het onderdeel maakt van het parlementaire circuit. Zorg dat er democratische controle over is en zorg ervoor dat het plan beter wordt. En dat is dat moeten we gaan precies, doen. precies wat gisteren Nee, nee, nee, nee precies. Oh. Dat, dat gebeurt juist... Ja, nou, dat nou, gebeurt dus het, op dit moment. dat gisteren juist eens waren geworden, de minister van Financiën. Nee, nou eerst was enorm hoog van punt. de torent hebben geblazen, zeggen. maar past eigenlijk wel in de plannen van de commissie. Ja, nou, dat, dat klopt en dat is nee, tot op dat... uh, hoog, grote hoogte ook zo. Het is dan niet een dictaat, maar dan is het wel... What als cinnamon. lidstaten niet presteren, dan moet het wel gebeuren. En uh, nou, dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Maar het blijft wishful okay. thinking, want uiteindelijk vanuit het Europees parlement... moeten we er wel voor zorgen, want als je de concurrentiekracht aan de lidstaten overlaat... en dat weten we uit de geschiedenis, als de lidstaten over onderlinge concurrentie gaan... dan gaan ze elkaar kapot concurreren. En dat is ook de reden waarom wij als Europees Goed. parlement zeggen... zorg nou dat je dat meer in Brussel regelt. Ons forum vanuit Straatsburg, Corine Wortman, Bas Eikhout en Fred Stroobans, hartelijk bedankt en tot over een maandje. En dit was ook Villa VPRO voor vandaag. Blijft u luisteren naar deze zender. Want zometeen na het nieuws van half vijf... kunt u oud en vertrouwd luisteren naar het Radio 1-journaal. Gepresenteerd door onder meer Tim Overdiek. Tim. Ja, en dan navigeren we door twee belangrijke verhalen... in binnen- en buitenland. We deinen mee op de golven van protesten in het Midden-Oosten. Iran, Jemen, Libië, Bahrein. Het blijft een fascinerende ontwikkeling. En we zijn in Os. Het oude organom lijkt nu echt kopje onder te gaan. Wat zijn de opties? Is er nog een reddingsboei denkbaar? We gaan het helemaal uitzoeken na half vijf, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. In Jemen is bij gevechten tussen betogers en de oproerpolitie zeker één dode gevallen. Honderden mensen zijn in de zuidelijke stad Aden de straat opgegaan om te demonstreren tegen het regime van president Saleh. Ook in andere landen in de Arabische wereld wordt opnieuw gedemonstreerd. Heineken gaat bekijken of de prijs van bier omhoog kan. De brouwer wil de hogere grondstofprijzen doorberekenen aan de klanten. Of Heineken bier ook in Nederland duurder wordt is nog niet bekend. Een student uit Groningen en een medewerker van een internetbeveiligingsbedrijf... zeggen ze dat ze de, de OV-chipkaart voor studenten hebben gekraakt. Met speciale software kunnen ze van een weekkaart een weekendkaart maken en andersom. Daardoor zouden ze altijd gratis kunnen reizen. De student gaat de software niet verspreiden. En de gemeente Urk wil blowende jongeren aanpakken... door het gebruik en het bezit van softdrugs op straat te verbieden. Volgens de gemeente mag er worden afgeweken van het landelijke gedoogbeleid. Wie in Urk met hasje of wiet wordt betrapt... moet direct een bekeuring krijgen, vindt het college. En dat is het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws, want de A29 richting Rotterdam, die is weer open. Die is vandaag urenlang dicht geweest vanwege een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens. Maar bij knooppunt Hellegasplein is de weg dus weer helemaal vrij in de richting van Rotterdam. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu zo'n 125 kilometer aan files en de meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. A4 Amsterdam Den Haag. Daar staat tussen Roelofaar en Sveen en Zoeterwoude Rijndijk. 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A12 Utrecht Arnhem. Tussen het Maanderbroek en Oosterbeek. 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is hier afgesloten. A15 Rotterdam Nijmegen. Tussen Gorkum en Leerdam 4 kilometer. Het is daar zo druk vanwege een tuinbouwevenement in Gorkum. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Die is afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen bij Gorkum in de richting van Utrecht is dat dus. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Den Bosch... Eh, over de A59 en de A2, want tussen Hank en Knooppunt-Gorkum... staat inmiddels 8 kilometer file. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren... of families adviseren over een filantropisch beleid. Een bijzondere private bank doet beide. Inzinger de Beaufort, partner van BNP Paribas Wealth Management...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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, we zijn straks in Urk. Geen joints meer daar op straat. Weg met het gedoogbeleid. Kan een gemeente dat zelf bepalen? Dat is een van de vragen waar we een antwoord op zoeken. We zijn ook in Os. Teleurstelling en woede daar. Het moederbedrijf Merck van MSD gaat een belangrijk onderdeel niet verkopen. En dus dreigt alsnog die stevige reorganisatie. En we zullen spreken met Bert van Marwijk. Die krijgt een communicatieprijs voor zijn optreden bij het WK vorig jaar. We volgen de golf van protesten in het Midden-Oosten. Er is geen houden meer aan, ook al is ieder land natuurlijk anders. Iran, Jemen, Libië, Bahrein, overal gaan mensen deze week de straat op. Aangemoedigd door de ontwikkelingen in Egypte en Tunesië. In Bahrein gingen duizenden mensen de straat op om absolute vrijheid te eisen. Twee mensen werden doodgeschoten, aanleiding voor koning Hamad... om een vrij zeldzame tv-toespraak te houden. De koning zei dat hij al bezig is met het doorvoeren van hervormingen... maar voor de demonstrerende Bahreinis was dit niet genoeg. Ze lijken zich op te maken voor aanhoudende protesten. Net zoals in Libië, waar de laatste dagen ook de onrust toenam. Veel Libiërs gingen de straat op in de oostelijke kuststad Benghazi. De woede ontstond nadat een mensenrechtenactivist werd opgepakt. De veiligheidsgroepen grepen hard in. 14 mensen zouden gewond zijn geraakt door rubberkogels en traangas. Vandaag was het rustiger, maar vanmorgen staat er op Facebook... weer een demonstratie aangekondigd in Libië. En ook in Iran blijft de situatie gespannen. Daar kwamen tot gevechten tussen voor- en tegenstanders van de regering... tijdens een begrafenis van een student. Hij was maandag doodgeschoten. De regering zegt dat de kogel van de oppositie kwam. Mustafa Oepie, Midden-Oosten, deskundige. Jij kent alle uithoeken van de Midden-Oosten. Die protesten in Bahrein. Hoe serieus zijn die? Die zijn buitengewoon serieus. En het feit uh, dat die serieus zijn. Hij blijkt ook uit de toespraak van de koning. Hamad al-Khalifa. die is, heeft gisteren een, uh, uh, de natie toegesproken. Nou, dat doet een koning niet zomaar. Op het moment uh, dat hij uh, zich realiseerde. dat die onrusten behoorlijk uit de hand zouden kunnen lopen. dat die ook aanhoudende protesten. steeds meer mensen aantrekken. Uh, heeft hij zich genoodzaakt gevoeld om toch. Uh, de mensen toe te spreken. En dat geeft aan toch hoe. Ja, hoe onrustig uh, hij zelf nu aan het worden is van de hele van die, van die protestemars. Ja, want een monarchie is natuurlijk wat anders dan een president of een dictator. Maar zit die monarchie gestevig in het zadel? Ja, buitengewoon stevig. Ik bedoel, je moet het uh, vergelijken met uh, de positie van de koning. Is die ook te vergelijken met de positie zoals die Mubarak had? Echt werkelijk een soort alleenheerschappij waarbij de familie uh, uh, van de koning, uh, nou ja, de, de, de, de dynastie al Khalifa die heerst over Bahrein al meer dan 200 jaar. Uh, de de oliestaatje zeg maar, is in 1970 onafhankelijk geworden van de, van de Britten. Maar sindsdien uh, wordt er ook echt werkelijk het land met de ijzerhand uh, bestuurd... En tegelijkertijd in, in het verschil met de rest van de, van de Arabische wereld is dat Bahrein ook te maken heeft met een andere, met, zeg, met een soort religieuze component. De meerderheid bestaat uit shiiten, maar de heersers zijn feitelijk soenieten. En heel veel soenieten worden voorgetrokken, krijgen ook allerlei eh, privileges. En dat is nu eh, die shiiten behoren, zeg maar een doordeling in het oog. En ze strijden niet alleen maar voor meer vrijheid, maar ook voor gelijkwaardigheid. Denk aan Irak. Ja, absoluut, ja. inderdaad. En dat maakt de situatie ook voor die koning buitengewoon zorgelijk. Omdat er nu, behalve de politieke, uh, laat ik zeggen, uh, pro pro probleem... Uh, is er ook een religieuze component aan... waardoor de situatie ook verder uit de hand kan lopen. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog Libië, Mustafa. We hoorden net in Benghazi, daar zijn de mensen de straat op gegaan. Is dat, is dat een massaal protest aan het worden? Duizenden sprak ik. En ik heb vandaag ook geprobeerd met een aantal andere mensen in Libië te bellen. Ik heb één persoon te pakken kunnen krijgen die ik uit mijn vorige reizen ken. En die zei tegen mij: van wat we nu zien in Barrage is werkelijk ongekend. En hij houdt er rekening mee dat waarschijnlijk ook die protesten die zullen overslaan naar de hoofdstad Tripoli. Nou, als dat, als dat gebeurt. Ja, dan, dan is er wel iets iets aan de hand in Libië. Vergis je niet, de, de, de Libische leider Kaddafi heeft de situatie stevig onder controle. En het feit dat er die demonstraties überhaupt konden plaatsen. Plaatsvinden zegt eigenlijk ook over de ernst van deze, van deze demonstraties. Nou, maar als uh, het overslaat naar Tripoli, hè, die, ja. die protesten, dan, dan gaat het dus goed fout. Daar. Ja, en te, uh, we hebben eigenlijk Gaddafi gezien bij het vertrek, of laat ik zeggen, de, de, de onmiddellijk vertrek van uh, de Tunesische president Ben Ali. Hij. Maakte zich zorgen over die ontwikkeling. Hij zei: van, Waarom is dat nodig? Ik bedoel, waarom uh, gaan, uh, lopen de, de Tunesiërs de hoop tegen zo'n president die toch redelijk goed gedaan En dat was niet zozeer uit een soort solidariteit met de, de voormalige Tunesische president, maar was eigenlijk een beetje. Daaruit bleek de zorg ook voor zijn eigen positie en niet geheel onterecht. Mustafa Oebi, dankjewel. En na vijf uur hebben we contact met Thomas Erdbrink in Teheran over de situatie daar. Grote verslagenheid in Os, nu een deel van MSD, het voormalige organon, niet wordt verkocht. Op het laatste moment zag het Amerikaanse moederbedrijf Merck daarvan af. Daarmee dreigt de eerder voorgenomen reorganisatie alsnog door te gaan. Het kost dan meer dan 2000 banen, is de verwachting. Paul Brons is voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft het afgelopen jaar aan alternatieven gewerkt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wanneer hoorde u dit nieuws? Even kijken, dat was zondagochtend, telefonisch, ja. en, en wie belde u? Ja, de directeur van Nederland, niet, niet dus de besluitvormers in Amerika. We zijn ook niet geconsulteerd, zoals dat volgens het contract moest. Maar het besluit is gewoon genomen en uh, via via medegedeeld. En wat deed dat met u gisterochtend? Nou, we hebben het gebluft, buitengewoon kwalijk. Ja. Natuurlijk schat je dat van tevoren in, maar we waren ervan overtuigd dat, dat, dat dit niet meer zou kunnen gebeuren. Want er was al een, een uh, nou ja, min of meer een afspraak met een bedrijf dat dat onderdeel van de MSD zou ja, overnemen. Ja, er was een prachtige deal, die was tot in behoorlijk detail uitonderhandeld door, hè, door de eigen uh, groep, de ploeg van Merck Amerika. Met enorm veel inzet overigens. Uh, ook uh, heel actief gesteund door het Nederlandse management... en natuurlijk door, door ons ook uh, geadviseerd en door de OR en door de vakbonden. Uh, dat, dat plan was, uh, was rond. Hè? Dus de, de staf van Merck uh, heeft dat ingediend bij de directie. Nou, dan weet je dat er natuurlijk onderweg... regelmatig consultatie is geweest en afstemming. En als dan op het allerlaatste moment uh, de stekker eruit gaat... Ja, dat kun je niet maken. En ging dat om het Zuid-Afrikaanse bedrijf Espen dat het deel van de MSD zou overnemen? Wij geven geen. Er zijn allerlei namen die geopperd zijn, maar daar gaan we nu niet op in. Hm. Dit blijft beursgevoelig. En, maar en... het betreffende bedrijf is nog steeds uh, zeer geïnteresseerd. En wij zijn ook zeer geïnteresseerd in dat bedrijf. Het was een, een hele interessante koper geweest. Is het? En uh, ja, wij willen ook, ook die, uh, dat bedrijf wil, wil heel graag verder gaan. En wat betekent dat? Dat ze het bod uh, misschien zullen verhogen... waardoor het voor Merck aantrekkelijker wordt? Nou, ik denk niet dat dat het probleem is. Het bod was beantwoorden aan de eisen die uh, Merck helemaal in het begin gesteld heeft. Wat was dan wel het probleem? Die, waren, die eisen waren niet eenvoudig. Het, het was ook vrij ingewikkeld. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. Uh, en men heeft ook meegebogen, en wij ook, maar zeker die koper... met. Als er nog eens wat uh, verandering in ideeën kwam en zo, dat is normaal. Uh, maar uh, ja, uh, onze analyse is dat men eigenlijk uh, de dieren heeft gekregen die men wilde, maar daar nu niet meer in geïnteresseerd is. En, en waarom dan niet? Ja, dat moet u maar vragen. Want daar heeft u echt helemaal geen idee van? Nou, dat heb ik wel, maar ga ik ga niet uh, naar een zijn spreken. Nou, en wat kunt u dan doen om te zorgen dat ze alsnog wel weer interesse krijgen? Nou, kijk eens even. Wij hadden een, een heel duidelijk contract met hen en zij met ons. Hè, met ons bedoel ik, ondernemingsraad, uh, raad voor commissarissen, vakbonden. Met allerlei uh, voorwaarden en, en afspraken erin, hè, van goede trouw en... Uh, een gebalanceerde deal waar alle partijen zouden ha, wat, wat moeten ingeven. Ha, dat hoort er allemaal bij, dat is afgesproken. Ook afspraken over de besluitvorming en dat daarvoor nog weer consultatie zou plaatsvinden. Ja, dat, eh, dat is gewoon een contract waar eh, ook zij, al zijn ze dan een hele grote partij in het geheel... Daar moeten zij zich toch ook aan houden, ja? Dus u, wilt dat nu via... ja du dus u wilt dat nu via de rechter alsnog afdwingen? Nou, we willen wel eens weten en horen wat de rechter hiervan vindt. Ja, en, en, en denkt u dat dat dan werkt? Dat dat een beetje een soepele houding nou ja, van Nou uh... dat wil ik niet zeggen, maar uh, wij, dit is de eerste maatregel die wij op korte termijn kunnen nemen. Een kort geding. Dus dat hebben we nu alvast in gang gezet. Maar er zijn natuurlijk ja, er zijn een hele aantal andere overwegingen die Merck wel of niet uh, ja, in in schouw heeft genomen. Zo is er meneer Brons, de MSD-directie zelf, die aan een plan B zegt te werken. Een plan waarin de re reorganisatie minder ingrijpend hoeft te zijn. We luisteren even naar directeur Joep Pluimen. De raad van commissarissen zegt, Merck moet de beslissing terugdraaien. Alsnog accepteren. Ik zeg, ik heb nu een nieuwe situatie. Die moet ik beoordelen kijken of ik nog mogelijkheden zie. En in dat kader ben ik inmiddels begonnen met het uitwerken van een alternatief plan, wat ik plan B noem. Um, dat is te vroeg om daar nog iets concreets over te zeggen. Maar het zou leiden, als het gaat werken, geen garantie tot succes, tot het uh, aanwezig houden hier van een R&D-afdeling in Os binnen het Merconcern. Voor hoeveel mensen? Want daar gaat het natuurlijk om. Nu staan er duizend hoogwaardige banen op het spel. Ik kan nog niet zeggen hoe dat er concreet uh, uit zou zien. Um, ik zou het niet doen als ik het niet de moeite waard zou vinden. En ik zou het ook niet doen als ik niet dacht dat er in elk geval een redelijke kans van slagen zou zijn. Ik ben in gesprek met Merck um, en de eerste signalen zijn uh, zeer bemoedigend. Uh, hoeveel tijd hebt u daarvoor nodig en hoeveel tijd hebt u zichzelf gesteld? Ik heb vanochtend uh, dit plan... Uh, plan is eigenlijk misschien zelfs een groot woord... dit initiatief uh, voorgelegd aan, aan werknemers. Toen ik vertelde wat de situatie was. En toen heb ik gezegd van... Uh, dit moet, als het lukt, moet het snel kunnen lukken. Uh, geef me een maand. Meneer Brons, zou dit plan of dit initiatief... dan uh, interessant genoeg kunnen zijn... om dat bedrijf waar die deal bijna mee was gesloten... Uh, alsnog over de streep te trekken? Nee, dat heeft niks met dat bedrijf te maken. Nee. Dat is natuurlijk ook ons punt. Kijk, de heer Pruimen... Uh, moet ik ook zeggen, heeft geweldig meegewerkt aan die deal. Maar die deal die is er nog en die, die willen wij laten doorzetten. Ik kan me voorstellen dat hij probeert pleisters op de wonden te plakken. Dat moet hij ook. Maar uh, het, het plannetje, voor zover ik dat begrijp, gaat niet om research. Het gaat om een stukje eindontwikkeling. Maar dan, dan, dat, dat zou dus betekenen dat de researchmensen het pand allemaal kunnen verlaten. En dat het uit is met de echte innovatie op farmaceutisch terrein in Nederland... en dat het voorbij is met de contacten met de universiteiten... over meer fundamenteel onderzoek... om nieuwe medicijnen of nieuwe ziektes te bestrijden. En verzwakt de directeur Pluimen dan hiermee de positie van het bedrijf... tegenover Merck door met dit alternatief te komen? Nou ja, ik denk dat hij... Uh... Dat hij doet wat hij uh, moet doen. Uh, hij staat natuurlijk in een hele moeilijke positie tussen uh, Amerika en, en het eigen bedrijf. In. Maar, dus... maar Meur kan tegen u zeggen: nou, er is een alternatief vanuit het bedrijf zelf om die reorganisatie iets anders te doen. Gaat het daarmee bezig? Nee, dat, dat, daar is, dat is, dat is heel, absoluut geen alternatief voor dit plan. Dat zal ook de heer Pluimer behalen. Het is een pleister op de honden, maar, maar die werkt niet. Dat ja. wil zeggen, die werkt voor een aantal werknemers, dat is werkgelegenheid. Ja? Dus minder massa onslagen dan voorzien. Maar daarmee is de innovatie is weg. En dat betekent ook als die er weg is. En daar kunnen we, en daar is dit bedrijf uniek voor en heel sterk, sterk dan veel grotere uh, farmabedrijven in de wereld. Wij we zijn in de afgelopen jaren hebben we veel nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwikkelen en op de markt brengen. Als je de research eruit trekt. Dan is dat het einde. blijf je over met wat eindontwikkeling en wat productie. Of interessant allemaal. Maar daar moet je concurreren uiteindelijk met China en weet ik wat. Goed, u gaat het uh, bij de rechter proberen. Meneer Brons, ik dank u wel. Voorzitter van de Raad van Dit is het LOS Raadschwéén Journal. van MSD. Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Straks groot protest vorige week in Nieuwegein. En vandaag ook verhittig moeder in de Tweede Kamer... over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Maar door gaan ze. Dennis mooi bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Een hele goede middag. Nou, de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Er staat nu zo'n 140 kilometer aan files. Ik begin met goed nieuws. De A29 richting Rotterdam, die is weer open. Die is vandaag urenlang dicht geweest... vanwege een ernstig ongeluk met een aantal vrachtwagens. Die afsluiting was bij Willemstad. Maar de weg is daar... Dus dus weer vrij. Nu is er weer een nieuw ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en knopend Gorkum staat het vast over 9 kilometer. Dat is ook een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dus verkeer vanuit Breda richting Utrecht kan het beste omrijden door uh, via Den Bos te rijden over de A59 en de A2. Andere kant op staat bij Gorkum trouwens een uh, kijkersfile van 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar staat 10 kilometer. Tussen Knoppend Burgerveen en Zoetenwouder-Rijndijk. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. En de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Knoppen Maanderbroek en Oosterbeek. Vijf kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Binnenkort mag het niet meer op Urk blowen op straat of soft drugs bij je hebben in het park. Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren een plan gepresenteerd om het hebben of gebruiken van drugs in de openbare ruimte strafbaar te maken. De verwachting is dat de gemeenteraad er over twee weken unaniem mee instemt. Verslaggever Paul Sanders is al de hele middag op Urk. Paul, hoeveel blowende jongeren ben je al tegengekomen? Nou, ik ben al een tijdje door Urk aan het rijden, maar ik heb er eigenlijk nog geen enkele gezien. Het is uh, vrij rustig, het is lekker weer in Urk. Uh, ik sta bij de bibliotheek, bij het gemeentehuis, uh, maar nog geen blonde jongeren heb ik uh, kunnen ontwaren. Komt dat ook uh, omdat goed, het een uh, het, uh, nogal geme gesloten gemeenschap is, zoals dat, Kennepal? Nou, dat zou best kunnen. Dat zijn eigenlijk de beste vragen. Of de vragen uh, die je stelt, kan ik eigenlijk het beste stellen aan de burgemeester. De burgemeester die hier binnen op mij staat te wachten. En ik heb, want uh, Urk is een heel gastvrij volk, zelfs de sleutel van het gemeentehuis gekregen. Dus ik mag nu zomaar naar binnen lopen. Terwijl het eigenlijk toch al uh, na kantoortijd is. En daar staat inderdaad de burgemeester al op mij te wachten, meneer Kroon. Uh, ik moet even snel de trap op. Dag, meneer Kroon. Ja, u weet waar ik hier voor ben natuurlijk. Het gaat over dat veelbesproken plooverbod. Als ik het zo maar even zeg, mag uh, omschrijven. Wat, uh, wat de gemeente Urk zou willen invoeren. Laat, laten we eigenlijk bij de belangrijkste vraag beginnen. Is, is, is er zoveel overlast in Urk? Uh, niet uh, meer en niet minder dan uh, in uh, andere gemeenten. Maar dat betekent wel dat wij uh, gezegd hebben... het in de openbare ruimte uh, blowen, dat uh, vinden wij uh, niet goed. Daar uh, willen wij elkaar niet mee uh, confronteren. Uh, we willen... Duidelijk laten zien wat er wel kan en uh, wat er niet kan... wat er wel mag en wat er niet mag. Vandaar dit uh, verbod. Ja. Uh, een vraag die ook uh, vanuit de studio werd gesteld. Is het een probleem omdat Urk zo'n gesloten gemeenschap is... dat men daar zo'n aanstoot aanneemt aan neemt aan drugsgebruikende jongeren? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Het is vooral ook een uh, preventiemaatregel... dat wij onze jonge mensen daar niet mee willen confronteren. Anders uh, zou je wellicht kunnen denken dat het normaal is... dat je in het uh, openbaar uh, drugs uh, gebruikt... Overigens zijn ook uh, grote steden wijzen bepaalde gebieden naar waarvan ze vinden. Daar, dat hoor je niet in de openbare ruimte op die plek te doen. Ja. Hoe, gaat, hoe geldt dat straks voor Urk? Geldt dat voor heel Urk of alleen voor oud Urk? Of, uh, hoe gaat dat? Voor het uh, geheel Urk, op het grondgebied van, uh, van Urk geldt dat. Als je daar dus uh, bloot in de openbare ruimte dan, uh, en je wordt, uh, de, de politie ziet dat... dan uh, wordt uh, je, je wiet of wat je ook gebruikt wordt in beslag genomen. En er komt een boete... Allereerst in beslagname. En uh, dat kan natuurlijk uh, als uh, de volgende dag het weer uh, zover uh, is. En ook afhankelijk van wat je gebruikt, kan dat uiteindelijk leiden ook tot een boete. Um, nu uh, uh, is het natuurlijk vrij lastig in te voeren, kan ik me zo voorstellen. Want in heel Nederland is er een gedoogbeleid. Hoe, hoe gaat dat? Kan dat zo makkelijk? Kunt u het zomaar invoeren, dat, dat, dat uh, zero tolerance beleid, als ik het zo mag omschrijven? Nou, we hebben dit een overleg gedaan met de politie. Het was zo dat er al bepaalde gebieden waren waarvan we gezegd hadden... dat mag in de openbare ruimte niet gebloot worden. Maar dan zie je dat het probleem zich vaak verschuift. En daarom heeft de politie gezegd, een hele goede maatregel... als je dat uitbreidt tot de hele gemeente. Dus dat betekent dat de politie effectiever kan, kan, kan gaan werken. U bent de eerste, geloof ik, hè, die het wil. Nou, ik heb begrepen dat er toch wel een aantal gemeenten... ons zijn voorgemaakt gegaan. Maar het is uh, vaak zo dat uh, als Urk zo'n maatregel neemt... dat dat uh, op een wat andere manier in de belangstelling komt ja? te staan. Hoe, hoe komt dat, denkt u? Uh, ik heb wel eens uh, aan journalisten gevraagd hoe dat komt. Urk vertegenwoordigt toch een beetje Nederland... Datgene wat er in uh, Urk gebeurt, dat uh, wil men graag uh, volgen. Uh, degene die nu ook luistert. Ja. Nu uh, ben ik al een tijdje in Urk. Uh, Urk, ja. Urk heeft geen koffieshop. Nee, toch? Nee? Uh, ik heb nog geen blonde jongeren gezien. Is het probleem wel zo groot of maakt u van de Muggenolifant? Nee, je moet het natuurlijk ook niet overdrijven, maar uh, Urk onderscheidt zich wat dat betreft uh, niet van uh, andere gemeenten. En uh, het uh, komt voor, het geeft overlast en uh, nu is het voor een ieder uh, duidelijk. Als je dat uh, doet, uh, dan uh, wordt er opgetreden. Dus uh, grenzen stellen, uh, helder zijn in je beleid, dat zit er natuurlijk ook achter. Dank u wel meneer de burgemeester voor deze korte uh, en duidelijke toelichting. Ik moet geloof ik de sleutel van het gemeentehuis inleveren hè, bij u. Helaas. Ja, dan sluit ik de boel af. Ja, dan sluit u de boel af. Dan ga ik Urk in om te kijken ja, of ik probleemjongeren kan vinden. In ieder geval bedankt voor uw tijd. Dank u wel. En uh, ik wens u nog een aantal goede gesprekken met de Urkers toe. En dat hopen wij dat dat gaat lukken. Wanneer de verslag geven pas anders. Tot later. Hopelijk nog voor half zeven. vanzelfsprekend. Het is acht minuten voor vijf. Hier zit Gerrit Himstra. Gerrit, we hebben niet te klagen vandaag. Uh, het was eerder warmer en zonniger dan we even hadden gedacht, hè? Ja, het, zou, het is eigenlijk wat beter uitgepakt dan gisteren gedacht. Het zou eigenlijk wat grijs beginnen. Oftewel, heb je dit slecht voorspeld? Ja, nee, maar. Nee, grapje. Dat, af en toe valt het gewoon mee. Hè? Laten we het daar maar op houden. En uh, ja, met zo'n dag als vandaag, dan begin je al een beetje aan het voorjaar te denken. Het is natuurlijk nog geen voorjaar, hoor. Laten we dat, uh, duil, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar. Uh, de vogeltjes al, doen hard Precies, je hoort de vogeltjes. Je hoort de vogeltjes en je ziet al wat knoppen. Uh, aan de bomen. Dus het, het, ja, alles wijst erop dat het er binnenkort aan zit te komen. Ja, maar de komende dagen nog even niet, hè? Nee, kijk, het, het is natuurlijk nog. We zitten nog in het winterhalf jaar en. Uh... Uh, in de winterperiode. En dat, dat betekent ook dat, dat je nog niet direct op de 15 graden zit of zoiets. hoor En dat gaat zeker de komende dagen niet gebeuren. Nee. Laten we even kijken naar het weer in Rusland. Hè? Oh, daar hebben we het zoveel over de laatste tijd. Want FC Twente speelt morgen een uitwedstrijd tegen Rubin Kazan. Dat doen ze in Moskou. Ja. Niet in Kazan omdat het daar veel te koud is. In Moskou is het ook niet zo lekker op het moment. Nee, het had eigenlijk niet uitgemaakt of ze nou naar Kazan waren gegaan of naar Moskou. Want het is morgen eigenlijk op beide plaatsen even koud. Het is daar overdag uh, min 20. Nou, Kazan uh, is, da daar is het min 20. En Moskou min 21. Nou ja, dat scheelt één graadje. Maar het is natuurlijk echt ontzettend koud. En is dat anders dan voorspeld? Ja, kennelijk. Dat hebben ze in Rusland dat niet helemaal goed in de gaten gehad. Nou ja, ik weet niet wat er natuurlijk aan vooraf is gegaan. Um, maar... Ik kan me zo voorstellen dat dit koude weer geen verrassing is geweest voor de mensen daar in ieder geval. Want um, dit is toch wel overduidelijk, zo'n koude inval, dat zie je echt niet over het hoofd hoor. Ga, gaan we eens even checken in, in Moskou, waar Kiesja Hekster in het stadion is. Kiesja, hoi. Goedenavond Tim. Wat, wat is de gevoelstemperatuur bij min 21 daar in het stadion in Moskou? <laughs> nou, de gevoelstemperatuur durf ik niet te zeggen, maar het is uh, hartstikke koud, neem dat van mij aan. En uh, wat Gerrit zei, hè, natuurlijk heeft, uh, hebben de, de, de Gerrit Hiemstraat van Rusland dit koufront wel degelijk aanzien komen. Want het is uh, aanstaande donderdag en uh, vrijdag worden de koudste dagen in Moskou van deze hele winter. En die zie je inderdaad niet zomaar over het hoofd. Cycloon Olaf. En daarom is het ook een beetje uh, ja, voor mij zelf onbegrijpelijk waarom de UEFA de wedstrijd heeft verplaatst van Kazan naar Moskou. Want uh, hier schiet er inderdaad helemaal niks mee op. De vraag is wel of de wedstrijd doorgaat, want Twente is nu aan het trainen. En na de training zal er een persconferentie gegeven worden. En daarna gaan de clubartsen en de trainers allemaal in overleg om een beslissing te nemen. Want het is zo dat er in principe, als het kouder is dan min 15, niet gespeeld wordt. Dat is een regel waar ook wel weer van afgeweken kan worden. Maar voor morgen zijn er voorspellingen dat het inderdaad nog kouder is dan vandaag. Min 21. En ik heb me laten vertellen dat uh, de trainer van de tegenstander, Robin Kazan... vanmiddag al op de persconferentie heeft gezegd... dat als het kouder is morgen dan vandaag, en dat is zo... dat hij dan niet wil spelen. Dus, uh, nou, spannend. Uh, want de situatie is wel anders dan in Kazan bijvoorbeeld. Is het stadion uh, wel zodanig uh, geïsoleerd? Is er, uh, is er misschien uh, veldverwarming... waardoor het uh, misschien ja. ondanks die lage temperaturen... toch uh, zou kunnen plaatsvinden? Ja, dat is inderdaad even een van de belangrijkste redenen waarom ze van Kazan naar Moskou zijn uitgeweken. Omdat het stadion hier heeft verwarmd kunstgras. En dat hebben ze in Kazan natuurlijk niet. Daar, daar, daar kan je gewoon niet spelen met, met die vorst. Dus dat zou de reden zijn waarom ze hier wel zouden kunnen spelen. Dus uh, wat, wat het gras en het stadion betreft is het mogelijk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, zegt de clubarts hier ook van Twente, om de gezondheid van de spelers. En in uh, temperaturen van beneden de min 20 voetballen, dat slaat gewoon op je longen. Je krijgt uh, concentratieverlies omdat je lichaam bezig is alleen maar om warm te blijven. En uh, dan moet je ook nog voetballen en op de bal letten. Dat schijnt uh, best wel lastig te zijn. Maar FC Twente, zeg je, is nu aan het trainen. Hoe gaat het in zijn werk dan met die kou? Nou, ze hebben maio's aan, mutsen op, uh, handschoenen aan... En dan, uh, ja, dan, er, dan trappen ze gewoon een balletje, zoals dat bij uh, normale trainingen ook gaat, neem ik aan. Ik heb me wel laten vertellen dat ze dan na de training meteen uh, andere shirts aan moeten. Omdat je natuurlijk, uh, ja, je, je loopt kans dat, uh, dat die shirts bevriezen. Dat zweet op de en zo. Dus ze hebben allemaal voor 250 euro per persoon aan nieuwe outfits uh, aangeschaft. Ski broeken, uh, colletjes, mutsen, ik weet allemaal niet precies wat. Maar we hebben het in ieder geval nu allemaal aan, denk ik. En uh, nou ja, ze zullen er het beste van hopen. Maar ik denk vanavond laat of anders morgen wordt de definitieve beslissing genomen. Dan wachten we dat af. En die outfit hebben ze in ieder geval niet nodig als ze hier in thuis komen spelen. Want het is hier bijna lente. Dank je, Kiesja, vanuit Moskou. Het komend uur in het Radio 1-journaal. De algemeen directeur van Transavia die is even in Egypte geweest... om te kijken of de toeristen daar weer veilig naartoe kunnen. Na half zes, na half zes doet hij verslag. We praten ook met Peter Wakki, adviseur van de Raad van Commissarissen... die we eerder hoorden. Betrokken bij talloze overnames is hij. En hij was nu ook betrokken bij de overname van MSD. Die dus niet doorgaat. Tot zometeen. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ach, maar die met Jan zei gisteren duidelijk weer... nee, jullie horen er niet bij. Twee. Op dit moment zie ik dat uh, twee vrachtauto's uh, helemaal in elkaar verwrongen zitten. Ranking de nieuws. Nu op nummer 1. Dit is wel een hele grote vangst. Dus die staat erg hoog in ieder geval in mijn lijstje van, uh, van top 5. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.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 Dit is Radio 1.